Het juk van de leer, een levensbeeld van Jochanan ben Zakai. Eerste deel: verschaf u een leraar. Ja, le Groet de getuigen die ons zijn voorgegaan. Bewaar het getuigenis voor hen die na ons komen zullen. Luister naar het getuigenis van hen die ons Ik zijn voorgegaan. Je voor je dood. Rabbi Eliezer en Rabbi Josua Niet alleen de wet, mijn vriend, niet alleen de wet, ook de profeten. Rabbi Papa en Rabbi Meir. In het midden van de voorhof stond het al. Rabbi Abin en Rabbi Zadok. Ik heb een overlevering ontvangen van Rabbi Ganina Ben Doza. Rabbi Shamuel en Rabbi Hia ben Abha. Zij gaven de overleveringen door van mond tot oor. De heilige schriften van hand tot hand. De enkele die ons bij naam bekend zijn. De velen die naamloos zijn gestorven. Van enkele zijn de uitspraken ons bewaard. Zij spraken namens velen van wie geen woord is opgetekend. Ze staan rondom ons als wij op de Shabbat de Torah naar de Bima dragen... en iemand om te lezen opgeroepen wordt. Hij is nabij, beschut en helpt allen die bij hem schuilen. Amen. Looft God, eert de Torah, laat de priester naar voren komen. Wij roepen Yohanan ben Zakai om voor ons de schrift te lezen en te verklaren. Shalom, Rabban. God zegen u, Rabban. Dank God voor zo'n leraar. Hoog uw dagen velen zijn. Geloof de eeuwige de Hooggeloofde. Geloof de Ewige de Hooggeloofde in eeuwigheid. Amen. Geloofd zijt gij, eeuwige onze God, Koning van de wereld... die ons uit alle volkeren uitgekozen heeft en ons de Torah hebt gegeven. Beloofd zijt gij eeuwige die de Tora gegeven hebt. Amen. Amen. En het geschiedde op de derde dag toen het morgen werd... dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren. En zeer sterk bazuin geschal... zodat al het volk dat in de legerplaats was beefde. En zij zeiden tot Moshe... Spreek gij met ons, dan zullen wij horen. Maar God spreke niet met ons, opdat wij niet sterven. Maar Moshe zei tot het volk... Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Moshe naderde tot de donkerheid waarin God was. Amen. Amen. Geloofd zijt gij, eeuwige onze God, koning van de wereld, die ons de leer van de waarheid hebt gegeven en het eeuwige leven in ons geplant hebt. Geloofd zijt gij eeuwige dat gij ons de Torah hebt gegeven. Amen. Kom en luister. Moshe heeft de leer op Sinaï ontvangen en hij heeft haar overgeleverd aan Joshua. Hun nagedachtenis zij tot een zegen. Joshua gaf haar over aan de oudsten, de oudsten aan de profeten. De profeten en de mannen van de grote vergadering, die het Sanhedrin wordt genoemd. Opdat zij in rechtvaardigheid recht zouden spreken, gelijk geschreven staat. Doet uw mond open, ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen. Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht. Simon de Rechtvaardige behoorde tot de grote vergadering, hij had de kernspreuk. Op drie dingen berust de wereld: op de leer, op de dienst van God, op het bewijzen van liefdedaden. Op de leer die ons door de vaderen van mond tot oor werd overgeleverd. Op de dienst van God zoals door Mosje werd geboden. Er is geen tempel meer en, en geen offerdienst. Er staat geschreven: laten wij met de taal van onze lippen de offerdieren vervangen. Rabbi, u hebt de tempel en de offerdienst gekend? Waarachtig. En zou ik kunnen vergeten wat mijn ogen hebben gezien en mijn handen hebben gedaan? Maar hij is een priester. Een koren. Die dienst is mij door mijn geboorte opgelegd. De leer heb ik ontvangen van de mannen van de grote vergadering. Simon, de rechtvaardige. Die de leer heeft doorgegeven aan Antigonos uit Socho. Van geslacht op geslacht. Van Antigonos uit Socho op en Benjoezer. ...van de zoon van Joëzer op Jehoshua, de zoon van Peragia. Hun nagedachten is zij tot een zegen. Zij hebben het getuigenis bewaard en aan hun leerlingen doorgegeven. Van hen staat geschreven, welzalig zij die zijn getuigenissen bewaren. Daarom leerde Jehoshua, de zoon van Peragia... ...verschaf u een leraar, verwerf u een vriend... En hij gaf de leer door aan Jehoedah, de zoon van Tabai. Naam en naam en niets dan Die ons in de Talmoed zijn bewaard. En die de leer voor ons hebben bewaard. Gaat u verder, Rabban. U was een leerling van Hillel. De zoon van Pirachia gaf de leer door aan Shemaya, die de leermeester was van Hillel. En toen ik naar Jeruzalem kwam en mij een leraar zocht, ben ik aan de voeten van Hillel gaan zitten. Tachtig leerlingen. Ik was uw jongste leerling. Tachtig leerlingen. Dertig van hen waren waardig, gelijk Moshe, voor Gods heerlijkheid te staan. Dertig anderen waren waardig dat de zon voor hen zo stilstaan als eens voor Joshua, de zoon van Noem. Twintig waren alleen maar middelmatig. Ik was de kleinste van uw leerlingen. De kleinste? Jonathan Ben Uziel. hij was uw grootste leerling. Dat wordt gezegd, ja. Als hij Torah studeerde, verbrandde de vogel die overvloog in de gloed van zijn aandacht voor de Torah. En hij hoorde het niet als iemand hem riep. Hij was verdiept in de Torah, in de leer. En staat niet geschreven, ik zoek u met mijn ganse hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Het staat geschreven. Maar één vraag. Welke zijn de geboden waarvan niet afgeweken mag worden? Rabbi, het zijn vijf boeken. Die in één zin samengevat kunnen worden. In één zin? Kom, en luister. Er kwam een niet-jook tot mij en zei... Maak mij tot een proseliet... maar ik stel als voorwaarde dat u mij de hele Torah leert... terwijl ik op één voet sta... Die spotter hebt u van uw deur gejaagd. Wie heb ik ooit van de deur gejaagd? Ik gaf hem antwoord en zei, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is de hele Torah. De rest is uitleg, een commentaar. En daarom vraag ik, was Jonathan Ben Uziel? ...werkelijk de grootste onder mijn leerlingen. Men zegt van hem. Ik weet wat men van hem zegt. Jij was ook een van mijn leerlingen, Jochannan. Ja, meester. Jij weet dat ik altijd heb geleerd... ...zonder je niet af van de gemeente. Ook niet in gebed, Rabbi. Ook niet in de studie. Kom, en luister. Uit Babel kwam de Jeruzalem. Een arme leerling, om te luisteren naar het onderricht van de Jemaia. U komt uit Babel en u was een leerling van Jemaia? Om te luisteren naar het onderricht van Jemaia. Dagelijks verdiende hij door harde arbeid één tropaiek. Eén tropaiek? Eén Romeinse stater? Eén tropaiek. De helft daarvan besteedde hij voor het dagelijks brood. En de andere helft betaalde hij aan de bewaker van het leerhuis. Op een dag was er niets te verdienen en de bewaker van het leerhuis wilde hem niet binnenlaten. Toen klom hij omhoog op het dak en ging op het dakvenster zitten om de woorden van de levende God te horen uit de mond van de leermeesters. Het was een vrijdagavond in de man te bed. En van de hemel viel de sneeuw op hem neer. Maar in het leerhuis brandde het vuur. De rook droeg de geur van het brandende hout naar het dak. Terwijl u onder sneeuw bedolven werd. Heb ik een naam genoemd? Nee, Rabbi, maar ik dacht... Luister. Jawel, Rabbi. De volgende dag, toen de zon opging... en ...zij die in het huis waren opstonden om het gebed voor de Shabbat morgen te bidden... ...blijf het in de kamer donker. En toen zij omhoog keken... ...zagen ze op het dakvenster een mensengedaante. Ze klommen op het dak... ...en vonden hem bedekt met drie elle sneeuw. Toen haalden ze hem naar beneden... ...wasten hem... ...en zetten hem bij het vuur. Hij was het waard voor hem de shabbat te ontwijden. En daarom... ...zonder je niet van de gemeente af... Ook niet in gebed en studie. Er kan iemand voor je deur bevriezen als hij je van de gemeente afzondert. Van hem heb ik de leer ontvangen. Nog voor de grote galoot is begonnen. Hij heeft de ruïne van de tempel niet gezien. God heeft hem weggenomen voor het gericht. Voordat de woorden van Azaf in vervulling zijn gegaan. O God, heidenen zijn uw erfdeel binnengedrongen... Zij hebben uw heilige tempel ontwijd, Jeruzalem tot puinhopen gemaakt. Toen hij stierf, stond ik op de binnenhof van zijn huis. De leerlingen, zij lezen de gebeden voor de stervenden. Ik ben de jongste, de kleinste, ik heb niet het recht binnen te gaan. Uw handen bevelig mijn geest. U hebt mij verlost, U Waar is Johanan? Hij vraagt naar Johanan. Hij is niet hier. Ik zag hem op de binnenplaats. Uh, roep hem. Johanan. Uh. Uh. U liet mij roepen, Rabbi? Blijf niet buiten staan. Ik ben de jongste. Jij bent waardig hier te zijn. Kom en luister. Uh, de jongste van jullie, mijn leerling, is een vader van wijsheid en een vader van de toekomst. Uh, luister wat de wijsheid zegt. Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht, om hen die mij lief hebben bezit te doen beërven hun schatkamers die ik vullen zal. Uh, Joghanan, rabbi, van jou staat in de schrift geschreven, de zegen des Heren vervult u met rijkdom. Bid met mij. Zie de bewaarder van Israël. Zij bidden de gebeden voor de stervenden. Kijken mij aan. Verwachten dat ik zal voorgaan in het gebed. Zij zijn ouder, meer bevaren in de schriften. Ik zou de opvolger van mijn meester zijn. Groet de getuigen die ons zijn voorgegaan. Bewaar het getuigenis voor hen die ons op zullen volgen. Luister naar het getuigenis van hen die ons zijn voorgegaan. Uw huis zijn wijd geopend. Armen mogen uw huisgenoten zijn. Rabbi Jose ben Joëzer en Jose ben johanan Schaf u een leraar verwerf u een vriend. Jehoshua ben Parachia. ...en Nittai uit Arbel. Beminde arbeid en haat het heereambt. Rabbi Shemaya en Rabbi Aftalion. Wees als een leerling van Aaron... ...de vrede minnend en met verzoekend. zoekend. Beminde mensen en breng hen nader tot de leer. Rabban Hillel en Rabbi Shammai. Wanneer u veel Torah hebt gestudeerd... ...reken u zelf dat niet als verdienste aan. U bent daarvoor geboren... Rabban Yohanan ben Sakai. U hebt geluisterd naar het Juk van de Leer... een levensbeeld van Yohanan ben Sakai. U hoorde het eerste deel Verschaf U een Leraar. De medewerkenden waren Paul van der Lek als Yohanan ben Sakai, Jos van Turenhout als Rabbi Hillel... en Peter Arians als Ghazan. Verder hoorde u de stemmen van Frans Somers, Harry Bronk... Donald de Marcas en Jan Wechter. Tekst, Wil Baarnaert. Regie, Wim Paul. Het juk van de leer. Een levensbeeld van Johanan Ben-Zakai. Tweede deel. Het land dat de Torah haat. de getuigen die ons zijn voorgegaan. Bewaar het getuigenis voor hen die op ons volgen zullen. Uw huis zij wijd geopend. Armen mogen uw huisgenoten zijn. Rabbi Jozef ben Joëzer en Jozef ben Jochana. Verschaf u een leraar, verwerf u een vriend. Rabbi Joshua ben Barachia. en Rabbi Mithai uit Arabel. Beminde arbeid en haat het heren aan. Rabbi Shemaya. En Rabbi Aftalion. Wees als een leerling van Aharon, vredeminnend en met ijver zoekend. Beminde mensen en breng nader tot de leer. Rabban Hillel en Rabbi Shammai. Wanneer u veel Torah hebt gestudeerd, reken u zelf dat niet als verdienste aan. U bent daarvoor geschapen. Rabban Yochanan ben Geloof de eeuwige, de hooggeloofde. Geloof de, de eeuwige, de, de hooggeloofde, de, de, eeuwige, de, de, de eeuwigheid. Geloofd zijt gij, eeuwige, onze God, koning van de wereld... die ons uit alle volkeren uitgekozen heeft... en ons de Torah hebt gegeven. Geloofd zijt gij, eeuwige, die de Torah gegeven hebt. Amen. De rol van Amos de profeet. Amos antwoordde en sprak tot Amazja... Ik ben geen profeet en geen profetenzoon... maar een koeienherder en een moerbijkweker. Maar hij riep mij achter de koeien vandaan en hij sprak tot mij...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 Och, Heer, zend iemand anders. Yeshayahu. Van hem staat geschreven dat een seraf zijn lippen schoon moest branden voordat hij spreken kon. Jeremiahu. Hij sprak tot de Heer en zei: U hebt mij overreed, Heer. En ik heb mij laten overreden. U bent mij te sterk geweest en hebt mij overwonnen. Yochanan ben Zakai. Ik ben geen profeet en geen profetenzoon. Ik ben alleen getuige. Toen Rabbi Hillel was gestorven, zagen de leerlingen mij aan... als was ik zijn plaatsvervanger. U hebt zijn plaats ook ingenomen. Ik heb alleen doorgegeven wat ik van Hillel heb geleerd. Maar ik was de jongste van de leerlingen. En de jongste spreekt niet in tegenwoordigheid van iemand die ouder is en wijzer. U was door Hillel zelf aangewezen. Ben ik meer dan Moshe die door God was aangewezen gelijk geschreven staat, ik zend u tot Farao. En wat staat van Moshe geschreven? Aharon sprak al de woorden die de heer tot Moshe gesproken had. Waarom dat? Kom en luister. Moshe had de woorden van de Almachtige gehoord... en Aharon had deze woorden weer van Moshe gehoord. Zij Moshe, komt het te pas dat ik zal spreken... in tegenwoordigheid van mijn oudere broeder... Daarom vroeg hij Aharon te spreken in zijn plaats. Zoals geschreven staat... Aharon sprak al de woorden die de heer tot Moshe gesproken had. Daarom, toen de leerlingen mij, de jongste, aanzagen als was ik leraar... ben ik uit Jeruzalem vertrokken naar Galilea, naar Araf, de priesterstad. En hij is niet zomaar op bezoek gekomen. Hij bracht zijn vrouw en kinderen mee... Alsof wij hier in Araf nog geen priesters genoeg hebben. Hij is niet alleen een priester, hij is ook een schriftgeleerde. Een schriftgeleerde? Fariseer? Sadduceer? Een leerling van Hillel. Fariseer dus? Ja. De vader van het gerechtshof hier is een oud man. Daaraan heb ik ook gedacht. Hoe oud is die, eh... Uh... ben Zakai? Ja? Uh, uh, 22, 23. Te jong om rechter te zijn... Ik heb gehoord dat hij in Jeruzalem onder Hillel... Recht gesproken heeft? Recht gesproken, recht gesproken. Dat is te veel gezegd. Dit is wat ik heb gehoord. Yohanan Ben-Zakai zat met een andere leerling aan de voeten van Hillel. Vraagt die andere leerling... waarom moet de wijn geoogst worden in reine vaten... en waarom is dat voor de olijvenoogst niet nodig? Ja, waarom? Daar weet toch niemand antwoord op. Je kent de voorschriften... Hier en daaraf zeker, waar alle priesters in reinheid leven moeten. Maar waarom? Zegt Johanan Bensakai, je stelt de vraag verkeerd. Wat had hij dan moeten vragen, als hij beslist iets vragen moest? Zegt Johanan Bensakai, de vraag is: waarom moet de wijn geoogst worden in reine vaten? Ja? En waarom mogen de olijven ook in onreine vaten worden geoogst? Zoals ik al zei, een letterzifter, zoals die geleerden allemaal. Wat is hij van beroep? Handelaar. Komt hij ons op de markt ook op de vingers kijken? Die schriftgeleerde handelaar. Hij is gisteren alle korenhandelaaren langs gegaan. Maar hij zal ook in koren handelen. Misschien, maar daarvoor kwam hij niet. Hij heeft elke Eva waarin het koren afgemeten wordt bekeken... en ook de strijkstok waarmee de gevulde maat wordt afgestreken. Mag ik de strijkstok zien waarmee door u de gevulde maat wordt afgestreken? Heer, ik, uh, ik ken u niet. Het is de nieuwe rechter van het bed din. Oh, heer, de stok is oud en versleten. Ik zal een nieuwe stok... Mag ik de stok even zien? Heer, ik... Uh, hier is de stok, heer. Ik heb u al gezegd De dat... ene kant is dun en smal en buigzaam. Versleten, heer. Die strijkt te veel af van de maat. Ja, maar de andere kant, heer... Is dikker en is kromgetrokken. Hiermee strijkt u te weinig van de maat af. U kunt met deze maat steeds in uw voordeel meten. Bij verkoop te weinig, bij inkoop te veel. Deze stok kan niet worden goedgekeurd. Mag ik ook uw strijkstok even zien? Mijn strijkstokje? Ja. Ik heb vandaag deze rietstaf gebruikt. Een rietstaf is te licht. Die buigt bij het afstrijken door en meet te weinig af. Hier, ik, ik zal een strijkstok laten maken van metaal. Een strijkstok van metaal is weer te zwaar. Een goede strijkstok is van olijvenhout of noten of beuken. Ja, heer. Ja, heer. Gedenk wat er geschreven staat. Gij zult geen onrecht plegen bij het rechtspreken... bij lengtematen, bij gewichten of bij inhoudsmaten. Jawel, heer. Jawel, heer. Vanmorgen zijn zij beiden met een nieuwe strijkstok op de markt verschenen. Ik hoop niet. Stil. Daar is die. Shalom. Shalom. Shalom. Ik ben de Wij nieuwe... kennen u. Komt u ook onze maten en gewichten controleren? Zoals u gisteren bij de korenhandelaar hebt gedaan. Ze zijn geëikt, u mag ze zien. Maar is het werk voor een schriftgeleerde... ...op maten en gewichten toe te zien? Wee mij als ik spreek over die dingen... ...en wee mij als ik erover zwijg. Spreek ik erover, dan kan ik de bedriegers op een denkbeeld brengen. Zwijg ik, dan zegt men... ...zij weten niets van deze dingen... ...en kunnen daarom geen bekwame rechters zijn. Zo heb ik mij nooit een schriftgeleerde voorgesteld. Schriftgeleerde twisten over rein en onrein. En de Shabbat. Kom en luister. Er staat geschreven... Wie wijs is, onderscheidt. Wie verstandig is, erkent dat de wegen van de Heer recht zijn. De vromen wandelen daarop, maar de afvallige struikelen. Staat dat geschreven? Dat staat geschreven bij de profeet Hoshea. Wij zijn geen geleerden, heer. Wij zijn gewoon volk van het land. Een volk dat de wet niet kent. En voor de studie geen tijd heeft. Dit is het volk waarvan geschreven staat... ...ik sprak, maar het heeft niet geluisterd. Shalom. Shalom. Door het praten vergeten wij onze handel. Of... Komt u vijgenkopen ik of... Ik wacht tot de rabbi uitgesproken is. Ik wil hem wat vragen. Spreek. Shalom, rabbi. Shalom. Ik ben Ganina Bendoza. Bendoza? ja. Uit Capernaum? De zoon van die visselsreder. Als wij rustig willen spreken... Graag, Rabbi. Dan kunnen wij beter naar mijn huis gaan. Dit is een land dat de Torah haat. Wat zegt u, Rabbi? Ach, niets. Je wilde mij spreken. Ik zoek een leermeester, Rabbi. Een leermeester? Ja. En je komt bij mij? Wilt u mij als leerling aannemen? Wij zullen zien... Wees in ieder geval vandaag mijn gast. Ben jij daar, Johanan? Ik heb een gast meegebracht. Een gast? Een gast? Hoe kan ik zorgen voor je gast als je zoon tot sterven ziek is? Mijn zoon? Hij heeft een zonnesteek gekregen. Hij ligt met hoge koorts in bed. Heb ik je naam, Janina Bendoza, goed verstaan? Ja, heer. Dan heb ik een Yoshalayim van u gehoord. Johanan, je zoon is ziek. Ga niet na, vraag jij de Almachtige mijn zoon te genezen. Deze vreemdeling? Geef mij een kamer waar ik alleen kan zijn en voor hem bidden. Johanan, Mijn kamer. Ik zal u de weg wijzen. Doe iets, Yohanan. Er staat geschreven, hij hoort het gebed van de rechtvaardigen. Oh, die jongen. Hij heeft zijn hoofd tussen zijn knieën gelegd en bidt. Hij weet niet eens voor wie hij bidt. Hij heeft niet naar de naam van het kind gevraagd. Wie voor zijn naaste om erbarmen bidt, behoeft de naam niet te noemen. Behoeft de naam niet te noemen? Van Moshe staat geschreven dat hij gebeden heeft... O heer, genees haar toch zonder de naam van Mirjam te noemen. Ik ga naar het kind... Heer, koning van de wereld, verhoor het gebed dat uw dienaar Ghanina Bendoza tot u opzendt. Ga naar het kind. De koorts is geweken. Ben je... bent u een profeet? Ik ben geen profeet of een zoon. Maar mij is overgeleverd dat als de woorden van het gebed vloeiend over mijn lippen komen, mijn gebed is aangenomen. Maar als de woorden stokken, dan is mijn gebed verworpen. Als de zoon van Zakai de gehele dag... Johanan, Johanan! Ik weet het, de koorts is geweken. Ja! Had de zoon van Zakai de gehele dag met zijn hoofd tussen zijn knieën gebeden... ...niemand zou daarop acht hebben geslagen. Is dan... ...Ganina belangrijker dan jij? Nee, maar Ganina staat als dienaar tegenover de koning. En ik als een vorst. U bent een vorst. Uw kennis van de leer... Wanneer u veel Torah hebt gestudeerd... Reken u zelf dat niet als verdienste aan. U bent daarvoor geboren. Rabbi Hanina, de zoon van Doza... ontving de leer van Rabbi Yohanan Ben Zakai. Wiens vrees voor zonde voorafgaat aan zijn wijsheid... diens wijsheid is duurzaam. Wiens wijsheid voorafgaat aan de vrees voor de zonde... diens wijsheid houdt geen stand. De andere leerlingen van Jochanan in Galilea. De andere leerlingen van Jochanan in Galilea. Achttien jaar woonde ik in Galilea. Ik had één leerling, Ganina Bendoza. Ik woonde achttien jaar in Galilea... en slechts twee zaken werden aan mij voorgelegd. O, Galilea...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 Kan er uit Galilea iets goeds komen? U hebt geluisterd naar Het juk van de leer, een levensbeeld van Yohanan ben Zakai. U hoorde het tweede deel, Het land dat de Torah haat. De medewerkenden waren, Paul van der Lek als Yohanan ben Zakai... Haap Orizant als zijn leerling Janina Bendoza. Verder hoorde u de stemmen van Corrie van der Linden... Peter Arians, Frans Somers, Harry Bronk... Donald de Marcas en Jan Wechter. Tekst Wil Barnard. Regie Wim Paul. Het juk van de leer. Een levensbeeld van Johanan Benzakai. Derde deel. Drink met dorst hun woorden. Ja, EN Gedenk de getuigen die ons zijn voorgegaan, hoort hun getuigenis en drink met dorst hun woorden. De leer die ons door de vaderen van mond tot oor werd overgeleverd. De eerste pilaar waarop de wereld rust. Herinner u de eredienst die door Moshe werd geboden. De tweede pilaar waarop de wereld rust. Een gebroken pilaar. Er is geen tempel meer. En geen offerdienst. Er staat geschreven... Laten we met de taal van onze lippen de offerdieren vervangen. Rabbi... U hebt de tempel en de offerdienst gekend. Waarachtig. En zou ik kunnen vergeten wat mijn ogen hebben gezien? Teruggekeerd uit Galilea zat ik op de trappen van de tempel, in de schaduw van de tempelmuur, met mijn leerlingen, en zag ze de trappen beklimmen. De priesters en de ambtenaren van de tempel: Johanan Ben Pingas, de zegelbewaarder, Agia, de beheerder van de plengoffers. Matita Jauw ben Shamuel, die het lot wierp dat de diensten onder de priesters verdeelde. Petita de beheerder van de vogeloffers die zeventig talen sprak. Higros ben Levi, de opperzangmeester. Simon van Siknin, de beheerder van de bronnen en de watervoorraad. Mijn ambt van beheerder van de bronnen en de watervoorraden maakt mij even groot als u. Beide staan weer in dienst van het welzijn van ons volk. Maar als iemand komt om een oordeel of een inlichting, wat zegt u dan tot hem? Zegt u dan, drink uit die waterkruik, want dat water is koel en klaar? Rabbi, ik... Of als een vrouw komt met problemen omtrent haar maandelijkse onreinheid... zegt u dan, was u in het water van deze waterkruik? Uh, Rabbi. Eliazar, hebt u ons niet geleerd dat het water uit een waterkruik niet reinigen kan? Kom dan luister. Staat er niet geschreven, behoed uw voet als gij naar het huis van God gaat. Immers, naderen om te luisteren is beter dan het offeren van de dwazen. Want die weten niet dat zij kwaad doen. Ik ga naar mijn dienst. Onverstandigen van hart. Rabbi, een man, kundig in de wet, die de zonde vreest. Dat is een ambachtsman die zijn gereedschap in de hand heeft. En een man kundig in de wet, maar zonder de vrees voor de zonde. Een ambachtsman die geen gereedschap heeft. En een man bevreesd voor de zonde, maar niet kundig in de wet. Dat is geen ambachtsman, hoewel hij het gereedschap heeft. Ben Geber, de opzichter van de Tempelwacht. Shalom, Gabi. Shalom. Shalom. Stel mij uw leerlingen voor, opdat ik weet wie dag aan dag hier in de tempel zijn. Eliazar ben Hirkanos. Shalom, heer. Hij is een gekalkte waterput die geen druppel teleur laat gaan. Joshua ben Hananya. Shalom, heer. Heil die hem het leven gaf. Josea Cohen. Shalom, heer. Een vrome in Israël. Eliazar ben Arak. Shalom, heer. Hij is een rijk vlietende bron. Ik hoop dat uw leerlingen wijze mannen zijn. Stelt u hun vragen? U bent hun leermeester. Vraag, ik zal luisteren. Gaat heen en ziet welke levensweg de goede is, waaraan een mens zich getrouw zal houden: goed gunstigheid. Een goede vriend. Een goede buur. Een goed hart. Hebt u ook een antwoord, Heer? Die voorziet wat geboren wordt. Ik verkies het antwoord van Eleazar ben Arak, een goed hart. In zijn woord liggen alle anderen besloten. Komt en luistert. Welke levensweg is de slechte waarvan de mens zich verre houden zal? Afgunst, een slechte vriend. Een slechte buur. Een slecht hart. Hebt u ook een antwoord, heer? Die te leen vraagt en niet teruggeeft. Wanneer iemand leent aan een mens, staat hij gelijk aan God. Want er is gezegd... een slecht mens leent en betaalt niet. Maar de rechtvaardige is genadig en schenkt. Ik verkies het antwoord van eliasa ben Arak. Een slecht hart. In zijn woorden liggen alle andere woorden besloten. Rabbi... Eén ding. Spreek. U bent priester. Ja. Maar u meldt zich nimmer voor de tempeldienst. U zit hier op de trappen van de tempel met uw leerlingen. Wat staat geschreven? Al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep... dan blijft uw ongerechtigheid een onuitwisbare vlek. Dat staat geschreven. En wat staat geschreven van Eli... die zijn nek brak in de poort van Shiloh? Eliasa, Zo heb ik de familie van Eli gezworen... Waarlijk de schuld van de familie van Eli... zal nog door slachtoffers, nog door spijsoffers ooit worden verzoend. Dat staat geschreven. Maar wat leest u daaruit? Mij is overgeleverd dat het zeggen wil... niet door slachtoffers en niet door spijsoffers... maar wel door de studie van de Torah. En door de werken van de liefde. En door de werken van de liefde. Kom dan luister. Een rabbi uit het geslacht van Eli leerde... Door de studie van de Torah. En hij leefde veertig jaar. Een andere rabbi uit het geslacht van Eli leerde... door de studie van de Torah en door de werken van de liefde. En hij leefde zeventig jaar. Hier in Jeruzalem was een familie... waarvan de zonen stierven op een achttiende verjaardag. En zij kwamen tot onze meester... Ik hoorde hun klacht en begreep dat ze uit de familie van Eli waren... waarvan geschreven staat... al uw zonen zullen op manbare leeftijd sterven. En u gaf de raad de Torah te bestuderen. En? De dood ging aan een deur voorbij. Gelijk geschreven staat... Heer, maak mij levend naar uw recht. Zo is de leer meer dan de offeranden, De schriftgeleerde meer dan de priester. De farizeer meer dan de sadduceer. Dat heb ik niet gezegd. De schriftgeleerde is de fariseer. De priester is de sadduceer. Ik ben een priester en een fariseer. U hebt uw witte priesterkleed in jaren niet gedragen. Ik heb het u verklaard. Wij Sadduceërs klagen u fariseers aan. U die van de boeken van de heilige schrift zegt... dat zij de handen onrein maken... terwijl de andere boeken de handen niet verontreinigen. Is dat wat u tegen de fariseers in te brengen hebt? Leren zij ook niet dat de beenderen van een ezel niet onrein zijn... maar de beenderen van de hoge priester wel? Dat is uit eerbied. Dat men niet uit de beenderen van zijn vader of van zijn moeder... ...bijvoorbeeld lepels snijden zal. Zo ook is het met de boeken van de Heilige Schrift. Hun onreinheid berust ook op vereering en op liefde. Men zal daaruit geen dekkleed maken voor het vee. De twisten in Israël worden groot. Straks zal het nog lijken of wij twee volken zijn... ...met elk een eigen Torah. Rabbi, er is een woord gevallen dat nog geen verklaring kreeg. Welk woord? Een rabbi uit het huis van Eli leerde door de studie van de Torah. En hij leefde veertig jaar. Een andere rabbi uit het huis van Eli leerde door de studie van de Torah. En door de werken van liefde. Hij leefde zeventig jaar. Mijn kinderen, wat wil het woord uit de schrift zeggen? Gerechtigheid verhoogt een volk. Maar de liefde van de natieën is zonde. Gerechtigheid. Weldadigheid mag ook gelezen worden, voor een volk. Dat zijn de Jezreelieten, Want er staat geschreven... Wie is gelijk aan uw volk Jezraël? Het is een uniek volk op aarde. Een uniek volk. Maar de liefde van de natieën is zonde. Omdat alle weldadigheid en alle werken van liefde... die de wereldvolkeren uitoefenen... alleen maar gedaan worden om daardoor groter te worden. Zoals geschreven staat. Zodat zij God in de hemel welriekende offers brengen... ...en bidden voor het leven van de koning en zijn zonen. Is dat dan geen echte weldadigheid? Er wordt toch geleerd... ...geef uw op ...opdat uw kinderen leven en u zelf deel hebt aan de wereld die komt. Dat is geen tegenspraak. Het een geldt voor de Israëlieten... ...en het andere voor de wereldvolken. Weldadigheid verhoogt een volk. Dat staat geschreven door de van de Israëlieten... ...zoals Eliazer al verklaarde. Maar de wereldvolkeren wordt de liefde tot zonde omdat zij die alleen gebruiken om God om te kopen. Zoals geschreven staat... Daarom, o koning, luister naar mijn raad. Verzoen uw zonden door weldadigheid. Misschien zal dan uw vrede bestendigd worden. Kom en luister. Zoals het zoonoffer aan de Israëlieten verzoening brengt... zo brengt weldadigheid verzoening aan de wereldvolkeren. Maar er staat geschreven... Staat... Schreven... Ik weet wat er geschreven staat. Maar lees... Weldadigheid verhoogt een volk en liefde. Dat geldt voor de Israëlieten, De zonde is van de natiën. Daarom gerechtigheid en liefde... verhogen een volk meer dan alleen gerechtigheid. Maar laten wij de les vervolgen waar wij gisteren gebleven zijn. U sprak over het offeren van de rode koe. Moet die rode koe geofferd worden door de hoge priester? Of door een gewone priester? Of door een hoge priester in gewone priesterkleren, zoals op Grote Verzoendag. In gouden kleren. Dus door de hoge priester. Gisteren hebt u gezegd, in witte kleren. Je hebt gelijk. Maar als ik zelfs kan vergeten de dienst die mijn handen hebben gedaan... besluit dan van het lichtere op het zwaardere. Hoe zal het dan zijn met wat ik alleen maar heb geleerd? Waarom dit? Hij was het natuurlijk niet vergeten. Alleen maar om ons aan te sporen... Wie leert, maar zich niet inspant, is als een man die zaait, maar niet oogst. Zo is de man die de Torah bestudeert, maar die niet telkens weer herhaalt. Zing de Torah iedere dag, zing iedere dag. Prent de Torah in je geheugen. Want er staat geschreven, de ziel van de werkman werkt voor hem, want zijn mond spoort hem aan. Ik vond een uitleg. Spreek. Voor arbeid is de mens geboren, zoals er staat geschreven. De mens is geboren voor arbeid. Ik zou niet hebben geweten of hij is geboren voor lichamelijke arbeid... of voor arbeiden met de mond. Stond er niet geschreven, zijn mond spoort hem aan. Nu weet ik dat hij geschapen is voor arbeid met de mond. Ik zou echter nog altijd niet geweten hebben... of hij geschapen is voor de studie van de Torah... of om te praten, stond er niet geschreven... Dit wetboek mag niet wijken van uw mond. Maar nu dit alles staat geschreven, kan men zeggen... de mens is geschapen voor de studie van de Torah. Ieder lichaam is een kruik. Heil hem, wiens lichaam een Torah-kruik is. Geloofd zijt gij eeuwige onze God. Koning van de wereld. Die ons heeft geheiligd door zijn geboden. En ons bevolen heeft ons met de woorden van de Torah bezig te houden. Amen. Amen. En laten de woorden lieflijk zijn in onze mond. O eeuwige onze God. De woorden van uw Torah in onze mond. En in de mond van uw volk. Het huis van Israël opdat onze nakomelingen en de nakomelingen van uw volk van het huis van Israël, wij allen uw naam erkennen en uw Torah leren.